6 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Uit premier Ruud Lubbers was vandaag in Londen bij de uitvaart van Margaret Thatcher. Straks zijn ervaring daar. Nu Mark Visser met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid met oppositiepartijen te verkennen. welke alternatieven ze hebben voor de bezuinigingen. die later dit jaar mogelijk toch nog nodig zijn. Dat bleek tijdens het Kamerdebat over het Sociaal Akkoord. Premier Rutte zei dat het kabinet in de zomer toch nog met bezuinigingen zou komen als de economie minder groeit dan het kabinet hoopt. Een deel van de oppositie wilde dat het kabinet dan nog voor het zomerreces met voorstellen daarvoor zou komen. Maar dat ging Rutte te ver. De motie als die nu ligt moet ik ontraden, want die zou echt in strijd zijn met het sociaal akkoord. En daarmee ook schadelijk voor de kans van slagen van het sociaal akkoord. De SP vindt dat staatssecretaris Steven moet aftreden vanwege de zaak Dolmatov. Volgens de partij moet Teven op de hoogte zijn geweest... van misstanden bij de behandeling van asielzoekers. Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer bleek ook... dat het ministerie tot op directieniveau wist... dat er structurele fouten zitten in de vreemdelingenketen. Eerder verscheen al een kritisch rapport. SP-kamerlid Gesthuizen. Wat mij betreft is de emmer dan ook wel echt vol. Als ik de staatssecretaris was, dan zou ik de eer aan mezelf houden... en zou ik opstappen. De Russische asielzoeker Dolmatov pleegde zelfmoord... terwijl hij ten onrechte in een cel zat. Teven moet zich morgen in de Kamer voor de kwestie verantwoorden. De Amerikaanse geheime dienst heeft een brief aan president Obama onderschept... omdat er verdacht materiaal in de envelop zit. De brief werd ontdekt op een postkantoor in Maryland. Het is nog onduidelijk om welk materiaal het gaat. Eerder was op de postafdeling van de Amerikaanse Senaat... al een brief onderschept met het dodelijke gif Ricine... die bedoeld was voor een Republikeinse senator. Het is nog niet duidelijk wie die brief verstuurd heeft. De Britten hebben afscheid genomen van Margaret Thatcher... de oud-premier die vorige week overleed. In St. Paul's Cathedral in Londen werd een herdenkingsdienst gehouden. Onder andere premier Cameron droeg een bijbeltekst voor. Let not your heart be troubled... You believe in God, believe also in me. In my father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. Thatcher wordt in besloten kring gekremeerd. De SNS-bank lijkt het slachtoffer te zijn van een DDoS-aanval. Daardoor kunnen klanten van SNS tijdelijk geen gebruik maken... van internetbetalingen via Ideal. En ook klanten van de Rabobank, ING en ABN Amro... zouden niet altijd kunnen afrekenen via Ideal... Op monitorwebsite idealstatus.nl is te zien dat de problemen... rond vijf uur begonnen. Vorige week lag het betaalsysteem er ook al een paar keer uit. In Roermond is achter een gemetseld muurtje in de Munsterkerk een unieke reliekenschat gevonden. Het zou gaan om overblijfselen van de legendarische 11.000 maagden... van de heilige Sint Ursula. Die werd in de vierde eeuw vermoord. Zijn tientallen schedels en botten en twee complete lichamen gevonden... zegt deze archeoloog van de gemeente Roermond. We hadden vermoed dat er ergens tussen de zeven en de tien schedels van uh, de 11.000 maagden van de heerlijke Ursula uh, in zouden zitten. Maar wat we hebben aangetroffen, dat is uh, maar liefst 55 uh, reliquieën van die groep maagden. Dus dat is een heel bijzonder. Wetenschappelijk gezien is dat echt een uh, topvondst. De overblijfselen gaan nu naar de Universiteit van Keulen voor onderzoek. En dan wordt misschien duidelijk hoe oud de resten precies zijn. De wielerklassieker de Waalse Pijl is gewonnen door de Spanjaard Daniel Moreno. Op de muur van Hoei hield hij verrassend alle favorieten achter zich. De Colombianen Sergio Henao en Carlos Betancourt werden tweede en derde. Bouke Mollema was op een negende plaats de beste Nederlander. Bij de vrouwen werd de Waalse Pijl voor de vijfde keer gewonnen door Marianne Vos. Het weer, overwegend bewolkt en in het noorden af en toe regen. Komende nacht en morgenochtend af en toe een bui. In de middag zon en met een graad of 14, wat koeler dan vandaag. Ja, de avondspits. Het staartje, Edwin Gerritsen? Ja, er staat nog 80 kilometer, Lucella. Het is een spits met uh, weinig bijzonderheden. Op dit moment vallen er helemaal geen files op. De meeste staan bij Rotterdam en Utrecht. En één file, dat is de langste, op de A50 Arnhem-Os. Tussen Knoop het Grijswoord en Knoop het Eewijk, 10 kilometer.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 Lucella Carasso. Het is zes minuten over zes. Vanavond om half negen het interview met Willem-Alexander, de aanstaande koning. Nou, dat was nog ver weg voor hem, 33 jaar geleden. Wie jij bent? Alexander. Dat is, de oudste. dat is de oudste? Ja. En jij bent de tweede? Nee, hij is de tweede. Ben jij de tweede? Nee, hij is de tweede. Ja, dat is... weet ik niet. Wie houdt hij me voor de gek? De jonge prinsjes destijds in een interview straks een vooruitblik op vanavond. We gaan eerst naar Den Haag, want de oppositie eist dat het kabinet al voor de zomer een bezuinigingspakket voor 2014 presenteert voor als dat nodig is. Het kabinet was van plan aan het eind van de zomer op basis van de laatste voorspellingen... van het Centraal Planbureau een besluit te nemen. Maar goed, de oppositie wil anders en de oppositie is nodig. Joost Vullings in Den Haag. Uh, dus is de vraag, wat doen ze? Wat kiezen ze, het kabinet? Ja, er ligt dus een motie die dus inderdaad vraagt van het kabinet... regel het nou voor de zomer. En dan kunnen wij als oppositie er wellicht mee akkoord gaan. En dat heb je nodig. Maar het kabinet heeft gezegd... wij ontraden de motie. Kortom, stem er niet mee in, beste Tweede Kamer. Want dat is tegen de afspraken in met de sociale partner. Dus ligt de bal nu eigenlijk weer bij de oppositie. Een grote kans of zeg maar gewoon die motie wordt afgestemd. En ja, Alexander Pechtold zei drie kwartier geleden van... ja, wacht eens even, als deze motie niet wordt aangenomen... dan ga ik gewoon alles blokkeren tot en met het einde van de zomer. Want het kabinet wil nog veel meer dingen regelen. Maar daar heb ik dan even geen zin meer in. Dan werk ik niet meer mee. En als we dit politieke slagveld nu even overzien... na zo'n dag uh, debatteren, wat, ja, wat blijft er dan over? Wat, hoe kan je het samenvatten? Nou ja, uiteindelijk kan je zeggen... Het debat, uh, levert, uh, in het debat krijgt het kabinet heel veel kritiek. Het regeerakkoord wordt keer op keer aangepast. Uh, waar is uw leiderschap, premier Rutte? En waar we het net over hadden... veel kritiek op die toch wel vreemde constructie... om een pakket van 4,3 miljard aan die waren aangekondigd om die van tafel te halen... en er vervolgens bij te zeggen, maar een kans dat het toch gewoon doorgaat. En daar gaat eigenlijk ook iedereen van uit. Nou, daar is heel veel kritiek op. Maar kijken we naar de inhoudelijke kant van het sociaal akkoord... dan kan je zeggen dat de Kamer gematigd positief is. Er is geen enkele partij, zegt, wij tekenen bij het kruisje. Maar uiteindelijk, op alle verschillende onderdelen... zijn er toch genoeg partijen die wel steun gaan verlenen. Dus wat dat betreft heeft het kabinet een basis om op verder op te bouwen. Maar de verstandhouding met de oppositie is er na nou vandaag niet beter op geworden. Joost Vullings was dat. Meer dan 2000 familieleden, vrienden en hoogwaardigheidsbekleders... hebben de uitvaartplechtigheid van Margaret Thatcher bijgewoond. Dat was in de St. Paul's Cathedral in Londen. En daar was ook oud-premier Ruud Lubbers. Het was toch de moeite waard. Ik zeg toch, omdat het ook allemaal een beetje formeel dan is. Maar men slaagde erin een hele goede atmosfeer te creëren. Het viel mij op, omdat natuurlijk mevrouw Thatcher in dit land toch ook enigszins controversieel was. Dat uh, de regering, uh, familie, uh, konieën, echtgenoten... Al, iedereen deed mee eigenlijk om dit een waardig, dat een waardig afscheid te maken. Dus het was een mooie dienst. U zegt inderdaad controversieel. Buiten werd geprotesteerd een klein beetje. Hebt u daar iets van meegekregen? Zeker, ik hoorde het. Ik heb er natuurlijk oren voor... Om, om zoiets te horen als oud-politicus... Maar goed, om op terug te komen op Margaret Thatcher, daar gaat het nu om vandaag. Ze was natuurlijk toch zeer de moeite waard. En dat kwam ook in deze dienst. En ook wat daar gebeurde in, in de kathedraal, kwam dat tot uitdrukking. Het was een mooie dienst. Wat is u het meest bijgebleven van die dienst? Dat niet verzwegen werd dat ze natuurlijk een stevige dame was... die ook uh, een stempel op het land gedrukt heeft... Niet altijd aardig, maar ze werd hier geportretteerd... ook als een iemand zoals ik elkaar kende... die ook in het persoonlijke uh, heel aardig en menselijk kon zijn. U had wel eens woorden met haar? Ik had woorden met haar, er hadden verschillen van mening. En het goede was natuurlijk dat zij ook op een aantal punten mij waardeerde... en ik haar. Dus we hadden een hele goede relatie tegelijkertijd. Maar we hadden ook punten van verschil van mening... en dat maakte het ook erg levendig. En zij kon ook... Ja, Zoals in zekere zin ook ruimhartig. Ze was zeer anticommunistisch. Maar zodra Gorbachev eenmaal uh, de stap gemaakt had uh, om uh, de relaties te verbeteren van zijn kant... heeft zij dat ook heel hartelijk gedaan. Gorbachev werd een vriend van haar, ja. om het zo maar eens te zeggen. Als er één woord zou moeten zijn waarmee u haar zou willen herinneren, hart... of komt er dan één ander woord in uw op? Een het andere woord komt ervoor dat zij degene was die vrouwen in, in de samenleving op de kaart zette. Want we hadden hier een traditionele samenleving, wat ook een samenleving was. En Thatcher was degene die aantoonde... als je een vrouw was, kon je prima het land leiding geven. Dat is eigenlijk de kern. Dat is eigenlijk het hoofdpunt. Het is niet een vrouw om in één woord te herinneren, hè? Dit is mijn woord er eigenlijk voor. Het is een, een ja, het is een vrouw als een man, zou je kunnen zeggen. Het is ook zo vaak gezegd, de Iron Lady. Dat vond ze ook heerlijk, dat ze zo genoemd werd. Uh, dat is een kern van haar, maar... Voor mij speelt een, een grote rol deze capaciteit van haar. En op dat punt, ik vind eigenlijk dat we daar de geschiedenis van Engeland moeten zien. Zij heeft Engeland gemoderniseerd. Niet door de bonden eronder te krijgen. Niet door de Valklandsoorlog. Maar eigenlijk door die constante houding. Mensen zijn de moeite waard. Elke mens telt. Je kunt ze uitdagen dat ze iets presteren. En dat kan je op een stevige manier doen. Een vrouw als een man en dan daarmee de vrouwen op de kaart zetten. Ruud Lubbers hoorde u over Thatcher. Jeroen Wollaerts sprak met hem. Mensen die onder een hoogspanningsmast wonen hier in Nederland... die hebben duidelijkheid gekregen van minister Kamp. Want gemeenten die kunnen een voorstel doen aan in totaal 400 huishoudens... om het huis te kopen. Jeroen de Jager, jij sprak eerder deze uitzending met een uh, meneer Lust uit Oostzaan. Die was ontzettend teleurgesteld, want hij woont schuin onder een mast. Ja. Maakt zich zorgen over de gezondheid van zijn kinderen. Vreest nu dat hij uh, zijn huis niet kan verkopen. Uh, kan de gemeente nog iets voor deze man doen? Nou, daar hebben we meneer Mulman voor, de burgemeester hier van de oost Want euh, nou ja, wij staan nu, meneer Mulman, recht onder de meest buitenste kabel hier. En dan als je dan dat doortrekt, dan zie je dat het huis van meneer Luster net buiten valt. Wie gaat nou bepalen welke huizen we, uh, wel uitgekocht gaan worden en welke niet? Nou, we nemen aan dat uh, de minister dat gaat doen, of dus die komt hier langs. Ofzo? Nou, die zal in ieder geval daar richtlijnen voor gaan moeten gaan uitgeven Want de gemeente. Die kan hier niks mee. Is die brief, want u heeft die brief gelezen van de minister, is die voor u duidelijk? Nee, want er zitten een heleboel los eindjes. In. Er, zit, er zit bijvoorbeeld een, uh, een hele nare situatie in dat het gaat over de ongerustheid van mensen. Terwijl ik ook weet dat er een norm is uh, voor uh, het... Uh, zeg maar dat ga ik even toelichten, want het, de vraag is een beetje, wat is nou uh, het motief geweest van de minister om overslag te gaan en mensen te gaan uitkopen? En hij, je hoort hem heel nadrukkelijk schrijven en zeggen, het ligt niet aan de gezondheidsaspecten. Ja, ja maar daar ben ik dus erg benieuwd naar, want ja, het wordt misschien wat technisch, maar staatssecretaris Van Geel heeft in de jaren negentig een soort voorzorgnorm opgesteld voor Een Objectief criterium om dat kun je meten. Magnetische kun je... elektromagnetische straling. Kun je gewoon meten en dan kun je vanuit het hart van de kabels die hier lopen kun je een bepaalde strook ja. zeg maar in acht gaan nemen. En dat laat deze minister los. En die zegt nu alleen maar: het gaat om de ongerustheid van. Als de. Als mensen ongerust zijn, dan mogen ze uitgekocht ja, ja. worden. Dat is een heel raar criterium. Dat snap ik dus niet zo goed. Nee, dat wil ik wel eens aan de minister vragen hoe die dat hier dan nou precies mee bedoelt. Ja. ja. En uh, dus dat moet veranderd worden nog. Dat moet veranderd worden nog? Inderdaad nog veranderd worden, ja, ja. Dat u duidelijk kunt... We gaan ook uh, vanuit het college van, van OSA natuurlijk een brief sturen aan de minister, waarin we dit soort punten gaan opschrijven. Ja, en dan is het pas vanaf 2017, hè? Ja. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik ook onjuist. Ik bedoel, uh, het gaat om, bij het uitkopen gaat het om middelen, de algemene middelen, en volgens mij kan de minister gewoon dat opvoeren in de, in de uh, begroting voor 2014. Dan hoeft hij niet tot 2017 voor te worden. Dus het lijkt een brief die duidelijkheid biedt, maar... Er zitten een heleboel losse eindjes ja. in, ja. ja. Voor u, uh, meneer Lust. Ja. U blijft maar te kwaad, volgens mij, al twee ja, uur lang. Ja, ja, ja maar ik hoor, ik hoor net. Kijk, ik ben super ongerust. Ja. Dus eigenlijk dat hoor je. Ik ben een van de eerste. Ik ben volgens mij de meest <laughs> ongerust. Heel ongerust. Ik ben de meest ongeruste man van Nederland. Ja. En dat van man. Ja. Dus ik word uitgekocht. Kijk, bij, bij Verhagen was het nog. Uh, bij Verhagen was het 38 meter, hè, zakelijk recht, hè. Ja, Toen had je nog oh, een objectief criterium. Oh, ja, dan leg je een lijn. Hè. En ja. Da, da, ja, daar was ik het ook niet mee eens. Nee. Want mijn buren of ja. de buren daarnaast... die hebben dezelfde straling en die zitten dan op 40 meter. Ja. Dus kloppen doet het niet. Ja. Maar dat criterium is al weggegooid. Het, het is nog ongerustheid. Het wordt een beetje vochtig nu. Dan zou je hem moeten kunnen gaan horen. Hè? Uh, als je goed luistert hoor je hem. Maar we zitten hier nog met de snelweg daarnaast. Als je goed luistert hoor je nu ook een... Uh... Luister, dus wij gaan hem ah, horen. Ja, wij gaan hem horen. Want daar hebben wij altijd een trucje voor. Oké. Okay. Nee. Maar er is hier. Ja, maar dat is te weinig. de nog genoeg. En mij hoor je niet meer klagen over het geluid. Zo zijn we begonnen, dat is verholpen. Dank u wel allemaal. Jeroen, Jeroen Jager was dat in Oostzaan met ook geluid van de snelweg. We gaan eens even kijken hoe het op de snelweg is. Edwin Gerritsen. Nou, op de meeste wegen wordt het nu al wat rustiger. Er staat 60 kilometer in totaal nog. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Sliedrecht en Knopend Gorkum staat 3 kilometer file. En de rechter rijstrook is dicht. We gaan zo vooruit op het interview van prins Willem-Alexander. Nu nog prins en prinses Maxima. Zij gaan praten over het koningschap. Nu Royal Parks She. When she comes around town, there's to run. There's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 your door don't send her away invite her to come Het is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. 3D-printers, die kunnen steeds meer. Je kan inmiddels een gekleurde faas of een rubber hoesje... voor je smartphone laten printen, bijvoorbeeld. Een nieuw project is er om te zorgen dat iedereen zo'n printer in de buurt heeft. Voor al uw vragen. NOS op 3-verslaggever Harro Brouwer. Ik ben Bram de Zwart van 3D Hubs. Het is een netwerk van 3D-printers verspreid over de wereld. En wij willen productie lokaler maken door zoveel mogelijk 3D-printers aan te sluiten. zodat je eigenlijk altijd iets om de hoek kan laten maken. De 3D-printer wordt opgewarmd. Joris van Thubergen, jij bent iemand met 3D-printers. Ja, ik gebruik ze heel veel voor mijn werk. Ik ontwerp veel dingen. Maar ja, ze staan niet natuurlijk honderd iedere dag fulltime te draaien. En dan kun je zeggen, nou, ik heb nu nog een uurtje op mijn printer vrij. Dan kun je kijken welke opdracht je een uurtje duurt. En dan kun je hem aanzetten. Hoezo iets bestellen bij winkels? Je kan het ook 3D laten printen. Dat is vaak nog goedkoper ook. En om de hoek. We hadden laatst een order van een klant die wilde een camera hoesje voor zijn, zijn GoPro-camera... En hij kon dat bij de fabrikant bestellen. Dan werd het vanuit Amerika geleverd voor meer dan 50 euro. Duurde het een week voordat hij het in huis had. Maar door het nu bij een 3D-printer bij hem in de buurt te laten maken... was het 13,50 euro. En had hij het binnen een dag. Ik heb toch nog steeds het idee... als ik kijk naar alles wat 3D-geprint wordt... dat je nog steeds wel beperkt bent qua materiaal. Het is allemaal plastic. Nou, dan wil ik je wel een mooi voorbeeld laten zien. Aluminium. Bekers, maar ook bijvoorbeeld uh, sieraden of uh, iPhone-hoesjes of speelgoed. Het is hartstikke goed mogelijk. Je kan al iets van 20, 30 soorten materialen direct printen. Ja, je kan van alles printen. Je kan ook een uh, kroontje ja. printen, bijvoorbeeld. Ja. Menno Reemmeijer, Koninklijk Huisverslaggever... Um, Vanavond het interview van de avond. Ja. Waarom ben je hier, Willem, ja. Alexander en Maxima? Jij hebt al het een en ander gezien. Je zit hier wel met een half slot op je mond. Nou, bijna een heel slot, hoor. Bijna een heel slot. Ja. Sterke instructies gekregen wat je wel en niet mag zeggen. Nou ja, weet je wat het is? Het is gewoon een, een afspraak. Uh, RTL en NOS, want we hebben het dit, uh, dit keer samen gedaan... Uh, hebben natuurlijk dat interview dan uh, gedaan... En, en zouden daaruit kunnen publiceren. Dat is niet uh, netjes ten opzichte van het paar... Uh, dat het vertrouwen heeft gegeven, maar ook natuurlijk... Denk ook uh, niet netjes naar de collega's die uh, die voorsprong niet hebben. Dus het is gewoon een afspraak. Dus, uh, dus we gaan er slot... netjes omheen praten. En nou vraag ja. ik jou: vond jij het een verrassend interview? Nou, laat ik het kort houden: ja. Ja. Wat vond je daar verrassend? Ja, aan? Daar kan ik heel weinig over zeggen. Nou ja, nee, laat, laat ik er dit over zeggen. Um, we hebben natuurlijk die eerdere interviews wel uh, op ons Netflix. Uh, die van 2002, vlak voor hun trouwen. Maar zeker ook die grote interviews uh, toen Willem-Alexander 18 werd. Uh, in 97, toen hij 30 werd. Dat is altijd. En ik moet het ook heel eerlijk zeggen, nog vorig jaar met Linda de Mol. Maar dat ging heel erg over het Oranje Fonds. Maar goed, dat zijn altijd wat ongemakkelijke interviews, vond ik altijd. Een beetje trekken om er wat uit te krijgen. Dat was nu niet. Het was open, inhoudelijk. Uh, en ook redelijk ontspannen. Uh, ik moet zeggen, uh, ook een compliment aan de collega's die dat interview hebben gedaan. Dat was voor ons Marielle Tweebeke, voor de NOS en uh, Rick Niemel van RTL 4. Maar het is in ieder geval een prettig gesprek, vond ik. En we hebben iets gehoord uh, wel over dat hij ja. geen protocol wil zijn. Wat leid je daaruit af? Wil hij daarmee iets zeggen voor de toekomst? Ja, nou ja, dat was uh, de enige quote die eigenlijk werd vrijgegeven. Als een soort van, van promotiespot, zodat iedereen vanavond uh, gaat kijken. Uh, wat, wat, wat zie je daarin? Het gaat er niet altijd om wat ze zeggen, maar vooral uh, waarom ze iets zeggen. Uh, nou, ten eerste wat je ziet is de sfeer, wat ik al zei, is ontspannen daar. Uh, Willem-Alexander is ook uh, open over wat hij ervan vindt. Hij is uh, recht door zee op op zo'n uh, zo moment, zegt dat hij uh, niet zo aan die aanspreektitels hecht. Uh, nou is dat ook weer niet zo heel bijzonder. Want je kunt wel zeggen, ja, Beatrix wilde altijd majesteit genoemd worden. Nou, dat, dat is maar ten dele waar natuurlijk. Want als jij in een uh, gesprek met uh, de koningin per ongeluk mevrouw zegt... dan draait ze je echt niet uh, de rug toe... Uh, dus het, het gaat niet zozeer om de inhoud, maar waarom hij het zegt... en dan denk ik, ja, daar wil hij misschien ook wel meteen mee aangeven... dat er een, een breuk is met het verleden, dat hij het anders gaat doen dan zijn moeder. Want hij weet natuurlijk ook wel hoe er tegen zijn moeder aangekeken wordt. Betrokken, maar toch een tikje afstandelijk. Uh, en, en hij is dan ja, wat, wat warmer, wat opener. En dat is dan voor hem ook het belang van zo'n interview, om dat te geven? Ja, de toon neerzetten uh, voor de komende jaren. Vergeet niet, uh, het was wel een leuk stukje net uh, bij ons uit 1980... Ben je het de jonge... Beatrix uh, met, met Ad Langer bent nog. Uh, in 1988 nog een groot interview gegeven in 2005. Dat zijn hele grote periodes die ertussen zitten. En al die jaren wordt er dus door ons media ook opgeteerd. Door de politiek wordt er opgeteerd. Je hebt toen wat gezegd en dat krijg je nog jaren uh, nagedragen. Uh, en, en dat is voor hun dus ook belangrijk om nu een goed interview te doen. En hij kreeg ook minder leuke dingen nagedragen natuurlijk. En hij stond hier en daar wel bekend om een wel eens een onhandige uitspraak. Zit er nog zoiets bij vanavond? Uh, ja. Nou, daar kan ik dus niks uh, zeggen. Ik begrijp wat je bedoelt. Dat bijvoorbeeld zijn uitspraak over Fidela. Uh, de, de, de dictator waaronder uh, vader Sorieta dan uh, heeft, heeft gediend. Uh, ja, nou ja, dat is ook zo'n voorbeeld. Tot op de dag van vandaag wordt hij daarmee geconfronteerd. Uh, maar ik ga er verder niks over zeggen. Ik zeg alleen, ga vanavond kijken. Want het is zeer de moeite waard. Menno Reem, was dat. Vanavond om half negen op Nederland Schil, 1 of RTL 4. U mag kiezen waar u naar ja. kijkt. Gaan we uh, op de voorreep nog even naar Den Haag. Joost Vullings hadden we al een paar keer in de uitzending. Het kabinet wil niet met de oppositie samenwerken... om voor de zomer al een pakket bezuinigingen voor 2014 klaar te hebben. Dat is de uitkomst van het debat over het sociaal akkoord. Er was een motie ingediend. Het kabinet zei dat ontraden wij om dat te doen. Uh, Joost, heb jij inmiddels een reactie van de oppositie daarop? Jazeker. Zoals je zei, het debat is afgelopen. We hadden net, uh, hebben net gesproken met Alexander Pechtold. Nou, hij is boos, zo klinkt hij niet. Maar hij gooit zijn kont dus wel tegen de krip. Als je wacht tot na de zomer is het eigenlijk alleen nog maar visieloos uh, je mo mogelijkheden, want dat betekent lasten verhogen, nullijnen, uh, maar geen zaken waar je echt uh, zaken anders doorzet waardoor je overheidsbestedingen op een verantwoorde manier kan beperken. Maar je kan eigenlijk niet vragen. En dat is eigenlijk wat, wat, wat nu steeds verder tot me doordringt na dit debat. Je kan niet aan oppositiepartijen vragen. Dus bijvoorbeeld, uh, maak met ons een deal over alle kindregelingen. Want minister Aschie wil, er is bijna een miljard aan bezuinigingen mee gemoeid. Als ik niet weet wat het kabinet vervolgens zelf met Prinsjesdag... met die kindregelingen weer en alles wat er omheen hangt, doet. Ik, bedoel dat, ik heb daar geen enkele mogelijkheid meer om te zeggen... Hey, nou hou je je niet aan je afspraken. En die heeft gezegd: Kijk, als een spel zo gespeeld gaat worden. dan ga ik me ook harder opstellen. dan ga ik gewoon nergens aan meewerken. Dan ga ik de boel blokkeren. Nou ja, het, het, het, het, ik denk dat het, dat het een. ja. Een, een, een, een, een, toch een soort, soort. komende week een soort. Uh, verhouding wordt van wie beweegt nou het eerste. Maar ja. Wij zitten in de oppositie, we zijn niet uitgenodigd om in dit kabinet een rol te spelen. We zijn wel elke keer nodig. Maar aan die constructiviteit, uh, ja, die is niet eeuwig rekbaar. Ja, het houdt een keer op, zegt Alexander Pechtold. Dus als het aankomt om de begroting voor 2014... dan heeft dit kabinet een, een, een, ja, een groot probleem. Ze zijn altijd op zoek naar draagvlak. Maar op dit moment wordt het nu hard tegen hard. De oppositie gaat powerplay spelen. Die gaat gewoon alles blokkeren. Want die willen gewoon uh, ja, uh, uh, kunnen meepraten over die begroting. Kijken wie er als eerste beweegt. Dat is de samenvatting van Alexander Pechtelt. Joost, Willings, dank voor dit uh, laatste nieuws vanuit Den Haag. Vandaag dus een interessant politiek debat. Morgen ook zeker debat met de staatssecretaris Steven Joost Eertmans, volgens mij ga jij het daar zo over hebben. Zeker, uzelf, we blijven in Den Haag, ook vanuit de kapellen. Uh, Fred Teven, morgen wordt er over zijn lot beslist. En het is erop of eronder, kun je al zeggen. In een badkuip vol met bananenschillen, met zoals de PvdA het uh, verwoordde vandaag. Hij kan zich eigenlijk geen foutje meer veroorloven. Uh, van mij mag hij blijven zitten, laat dat duidelijk zijn. Daar heb ik ook nog argumenten bij. Ik vind dat je moeilijk verantwoordelijk kan stellen voor een zelfmoord. Uh, maar los daarvan heeft hij natuurlijk wel de eindverantwoordelijkheid voor de al of niet genomen maatregelen na die, die tragische dood van Dolmatov. Um, morgen om kwart over tien is dat debat. Wij gaan er nu op, op vooruit lopen. Kijk, wat mij opvalt, Lucelle, is dat achter die hele brede rug van Fred Teven... de falende ambtenaren van de DAI, dat is de dienst... een beetje in hun vuistje lachen van als Fred Teven weggaat... dan is het, is het, is het geregeld en is het offer gebracht. Ik vind politieke eindverantwoordelijkheid ja... Maar het oordeel mag niet tot de politiek beperkt blijven. Als Teven vertrekt, moeten de falende ambtenaren met hem mee vertrekken. Mijn stelling luidt, vertrekt Teven verdoezelt de ambtelijke verantwoordelijkheid. Reageert u maar eens op 0800 11 21 1121 dus. Eens of oneens, doe het met een hekje ervoor. Dan zit je op Twitter en dan lees ik die tweets live voor hier vanuit de studio. We zijn er dus met avondspits. Ik heb er zin in. Doe ook mee en reageer. Tot avondspits. Tot zometeen.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 1200 vacatures op hbo- en wo-niveau. Ga naar zuidlimburg.nl. Willem-Alexander en Maxima. Mensen mogen me aanspreken zoals ze willen, omdat ze daarmee op hun gemak kunnen zijn. Iedereen roept me Maxima, hoor. <laughs> dus, uh, koningin of prinses doet het niet toe. Het is meer uh, wat wij vertegenwoordigen dan de titel. Willem-Alexander en Maxima, het nieuwe koningspaar. Kijk vanavond, half negen, Nederland 1.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 De Amerikaanse geheime dienst heeft een brief onderschept die was bedoeld voor president Obama en waarin de giftige stof ricine zat, zegt de FBI. Een kleine hoeveelheid ricine is al dodelijk en er bestaat geen tegengif. Gisteren werd in Washington ook al een brief voor een senator onderschept die ricine bevatte. Onbekend is nog wie de brieven heeft verstuurd. Het kabinet is bereid met oppositiepartijen te verkennen welke alternatieven zij hebben voor de bezuinigingen die later dit jaar mogelijk toch nodig zijn. Dat bleek tijdens het Kamerdebat over het Sociaal Akkoord. Premier Rutte is niet bereid nog voor het zomerreces met voorstellen te komen zoals een deel van de oppositie wilde. De SNS-bank lijkt het slachtoffer van een DDoS-aanval. Klanten van SNS kunnen niet via Ideal betalen. Ook klanten van de Rabobank, ING en ABN AMRO... zouden sinds een uur of vijf vanmiddag niet altijd kunnen afrekenen via Ideal. Vorige week lag het betaalsysteem er ook al een paar keer uit. En de wielerklassieker de Waalse Pijl is gewonnen door de Spanjaard Daniel Moreno voor alle favorieten. De Colombianen Enao en Betancourt werden tweede en derde op de muur van Hoei. En Bauke Mollema was met de negende plaats de beste Nederlander. Bij de vrouwen werd de Waalse Pijl voor de vijfde keer gewonnen door Marianne Vos. Het weer. Peter Kuipers-Menneke. Er trekken in het noorden buien het land in vanaf de Noordzee en die trekken vannacht over ons land. Achter deze buien klaart het vanuit het westen weer op en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen dan klaart het steeds verder op en gaat de zon volop schijnen, eerst aan de kust en later ook in het binnenland. Maar er is een addertje onder het gras. De wind trekt behoorlijk aan en gaat in het binnenland krachtig waaien, windkracht 6, en in de kustgebieden zelfs hard kracht 7. Daarnaast is er een waarschuwing voor zware windstoten in de kustprovincies. Het wordt zo'n 12 graden aan de kust tot 15 graden in het oosten en het zuiden van het land. Vrijdag overdag, dan gaat het eerst nog wat regenen... maar in het weekend ligt er een hoge drukgebied boven ons land... en dus wordt het droog, zonnig, s'nachts wel wat fris... maar overdag rond de 13 graden. Awb verkeersinformatie. De meeste files staan nog bij Rotterdam en Utrecht... maar het is in totaal nog maar 30 kilometer. De files die nog opvallen op de A15 Rotterdam richting Gorkum... staat voor Gorkum 2 kilometer. Dat komt er een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht... En op de A50 van Arnhem naar Os... staat tussen Heteren en Knoop het Eewijk 6 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Vertrek Verteven Teven verdoezelt de ambtelijke verantwoordelijkheid. Avondspits, flirt uw radio op met meningen en opinie. We zijn er tot zeven uur. Bel WNL 0800 1121. Een hele goede avond. Grote problemen voor staatssecretaris Teven, onze crimefighter. Die door de bank genomen van mij hier een hele dikke acht krijgt voor zijn werk als staats. Als het zo is dat Teven onvoldoende maatregelen nam en waarschuwingen van gedetineerden in het detentiecentrum in Rotterdam negeerde, dan is hij daarvoor natuurlijk politiek verantwoordelijk. Tuurlijk. Maar vindt u niet met mij dat fouten voor afgaande aan de zelfmoord van de Rus Dolmatov op 17 januari vooral te weten zijn aan falend personeel. En dan met name hun leidinggevende. Pim Fortuyn zei dat mooi in 2002. Als ik het niet veiliger krijg in Rotterdam, dan pak ik de politiechefs voordat de kiezer mij pakt. En zo is het. De kiezer moet oordelen over de politiek en de politiek moet oordelen over de ambtenaren. Als daar fouten zijn gemaakt, dan kan dat niet zonder gevolgen blijven. Vertrek Teven verdoezelt de ambtelijke verantwoordelijkheid. Hoogleraar staat, zegt Wim Voermans uit Leiden... gaat mij een reactie geven vanuit de wetenschap. En ook Chris Alberts, docent politiek communicatie... gaat zijn politieke licht laten schijnen over Fred Teven... of wat er nog van hem over is uh, morgen vanaf een uur of tien. Want het wordt lastig voor hem, onze crimefighter. Hij krijgt het niet makkelijk. Doet u mee met deze uitzending, dat kan... Hashtag Teven mag met een liefst een hekje oneens of een hekje eens er ook bij. Dan weten we hoe u zit en uit welke hoek de wind waait. U eh, kunt ook gewoon bellen. Vind ik leuk. 0800 En u bent hier live bij Avondspits Verbond. Ik zeg u, er zijn nog twee lijnen open. Dus als u nu de telefoon pakt, zit u gewoon live op Radio 1. Eh, Martijn de Haast zit het oneens. Teven is politiek verantwoordelijk. Hij moet aanblijven. Problemen oplossen en de ambtenaren ontslaan bij gebleken... Ongeschiktheid. Daar ben ik het eigenlijk ook mee eens hoor. Wijnand zegt mij: Eertmans eens de echte verantwoordelijke in de praktijk aanpakken en nu niet alleen de politiek verantwoordelijken. Ook eens, daar ben ik het zeer mee eens, van harte zelfs. Annemarie, hummels, uit ben ik, komt binnen op lijn ja. 1. Hi. Ja, ik ben al vanaf 1992 intensief betrokken bij het nieuwe asielbeleid. Toen kwamen er duizenden jonge mensen uit Joegoslavië. Toen ja. nog Joegoslavië naar Nederland. Ik heb van nabij meegemaakt hoe ingrijpend het Nederlandse asielbeleid is. De eerste Joegoslaven die konden nog gewoon verblijven bij vrienden en kennissen of in kraakpanden in Amsterdam. Maar plotseling uh, moest iedereen naar kazernes toe. Ik heb meegemaakt wat er met de mensen gebeurde. En ik vind dat de minister en de staatssecretaris verantwoordelijk zijn voor het personeelsbeleid... Bij de AIVD. met name in zulke gevoelige dossiers ja. waar het gaat om uitgeprocedeerde asielzoekers en asieladvocaten, die trekken al jarenlang aan de bel. U zegt. U het... zegt want, dit, kijk, veel mensen weten helemaal niet hoe het aan toe ja. gaat. Dat is, dat, is, dat, is een, dat is een feit. Uh, dus u zegt ook van binnenuit: uh, weet ik dat die situatie dermate schrijnend is je, dat zo'n brief. Met uitzendkrachten werkt. Met jonge mensen die geen benul hebben van, de, van wat er in de levensverhalen staat opgetekend. Ja. Van de uitgeprocedeerde mensen. Als je zo nonchalant te werk gaat. Ja. zonder is, enige ja. empathie. Maar dan zeg ik Annemarie Ummels. Dan ben je, je bent als ja. minister verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Absoluut. Staat ik daar zelfs... En dat is een hele, een hele keten van mensen die betrokken zijn. Maar Annemarie. Politie. Nou, he, dan hebben we met het vertrek van Fred Teven nog niks opgelost volgens mij. Nee maar verantwoordelijk voor het personeel. Jawel, jij spreekt vanaf De een... moet door het hele systeem. Juist. Dat is nou precies wat, nee, precies. wat de taal van, van deskundigen die dat al jarenlang meemaken, waaronder uh, Thomas Pijkenboer, die, die het ook van de meegemaakt heeft hoe het er in, in Nederland aan toe ging bij de opvang van uh, studenten en jongeren uit Joegoslavië die niet in een burgeroorlog ja. terecht willen komen. Het was toen ook een hele moeilijke klus. Nou, maar Annemarie Ummels, ja. je zegt uh, vanaf 92, 93 is dat dan aan de orde. Dat heeft de Frateve dus niet veroorzaakt, kun je met een redelijk veel verstand zeggen. Dus hij van... draagt een erfenis mee, dan wordt hij ontslagen door de Kamer het gaat om wellicht. Systeemfouten. Dat Daarom. gaat om systeemfouten. En moeten en er er, maar Henri, moet maar moeten er dan ambtenaren weggestuurd worden met gezwinde spoed? Al die mensen die verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van dit systeem. Okay. Waarbij de, de, de, de gedupeerde mensen... Dus hoeveel mensen hebben al niet zelfmoord gepleegd? Uit pure wanhoop. Wat gebeurt er met die kinderen die ieder jaar verplaatst worden? Ja, dat zijn goede vragen. Annemarie, ik ga verder met de uitzending. Maar dank voor jouw reactie ja. 081121. Direct een felle reactie die het wel met me eens is. Maar ook niet, want ze zegt die teven moet zeker weg. Omdat die eindverantwoordelijk is voor een beerput die ze weergaan niet kent. U kunt meedoen 081121. Um, Fred, vertrek Fred Teven verdoezelt... wat mij betreft de ambtelijke verantwoordelijkheid... die er wel degelijk ligt. Ik ga naar Wim Breur uit Rotterdam. Ja, hier is Wim Breur uit Rotterdam. Ja. Uh, nou, ik uh, heb het liefst dat Fred Teven blijft. Ja. En wel om meerdere redenen. Het is uh, de een van de weinigen... die dus uh, de laatste jaren... echt een beetje een gezicht geeft... aan justitie. En buiten dat... Is het natuurlijk wel zo dat, nou ja, deze meneer die is overleden. En dat is ontzettend onprettig. Maar deze meneer die wilde zelf dood. Die heeft meerdere pogingen gedaan. Die meneer die komt uit een situatie die aan ons onbekend is. Mm -hmm. En ja. nou ja, dat ja. is waarschijnlijk op de een of andere manier niet goed terechtgekomen bij ja. ambtenaren of al die andere mensen. Maar voor mij, ik, ik vind dat gewoon ja, als elke jongen aan de top die dus uh, door zijn ambtenaren op welke manier dan ook in de steek wordt gelaten. Nou, dan kun je elk jaar wel uh, de helft van je regering wegsturen. Maar u raakt een belangrijk punt, meneer Breur, Wat ik ook, wat vele mensen voor mij ook hebben... Ja, die man heeft zelfmoord gepleegd. Hoe gruwelijk en erg dat ook is. Was dat überhaupt te voorkomen, kun je afvragen? Er zijn omstandigheden die zeker niet goed te praten zijn. Dus daar moeten denk ik mensen wel voor gestraft worden. En wellicht ook Fred Teven als hij ervan wist, denk ik. Hè, dat zal morgen blijken. Maar u zegt eigenlijk ook van ja, het zijn mensen in een omstandigheid... die komen in zo'n detentiecentrum, die hebben allerlei... Vreselijke dingen meegemaakt. Uh, deze man had er overigens niet eens mogen zitten. Dat vind ik dan nog het ergste. Maar u zegt daar, kun je, daar valt eigenlijk niet tegen. Uh, daar valt niks tegen te doen. Nee, maar dat is toch een logisch gegeven. Ik bedoel, als, je, als, als er iemand op het randje van een brug staat. en je zegt: jongen, niet springen. en hij springt toch. Ja, maar als je, je een arts. Zeggen, ja, ja maar ik had, maar ik had brug... allerlei gekke dingen kunnen doen. Maar, ik ja, bedoel, ja. Uh... maar hij vroeg om een arts. Uh, ik heb een arts gevraagd. Dat dus is niet aan voldaan. Er zijn allemaal dingen. Kijk, dan werk je natuurlijk niet mee aan een, aan een mogelijk uh, voorkomen van zo'n zelfmoord. He, de, de man werd twintig uur per, per dag, geloof ik, opgesloten. Uh, ja. Dat zijn natuurlijk wel feiten. Ja, maar wat ik nu ineens, wat ik in de krant lees ook. Nu zijn er ineens in één, zeven of acht dingen allemaal helemaal fout gegaan. En uh, ik hoor deze lieve dame net voor hem ook praten dat er dus, uh, nou ja, mensen zijn die dus... Uh, Ingehuurd zijn en allerlei toestanden. Ik vind het gewoon puur onzin. Er zit ja. in een uh, bepaald gevangenisregime zitten. Er zijn spelregels voor. Misschien dat ja. die niet altijd 100% correct kunnen zijn, maar ja. Generated.. mensen. Oké, okay. meneer Breur, dank u zeer, want we gaan verder. De lijnen zijn helemaal vol op dit moment. Pieter Nel Rodenburg zit het eens. Eerdman sinds 2008 is het verenigingbeleid al een puinhoop. Brenning je krijgt met mandaat toch geen voet tussen de deur. En daar bedoelt ze nationaal nationale ombudsman mee. Ik ga even buurten bij Wim Voermans, terwijl u kunt blijven bellen, hoor. En ook twitteren, hashtag eens, hashtag oneens. Mijn stelling is, vertrekt even, verdoezelt de ambtelijke verantwoordelijkheid. Professor Voermans, goedenavond. Goedenavond. U bent leraar staats- en bestuursrecht te leiden. Uh, ja, ik, ja. Zeg, ik zeg, ambtenaren verschuilen zich achter de brede rug van Fred Teven. Bent u het daarmee eens? Nee, daar ben ik op, op zich niet mee eens. Dat is een, een soort omkering. Er zijn twee soorten verantwoordelijkheid eigenlijk. Dat is de politieke verantwoordelijkheid voor het hele uh, vreemdelingenbeleid die uh, Fred Teven draagt. Ja. Uh, als staatssecretaris, waarmee hij ook de verantwoordelijkheid draagt voor al zijn Hamsvoorgangers. Dat, dat is nou eenmaal zo, dat is ons systeem. Um, die moet uitleggen hoe dit heeft kunnen komen. Dan moet hij een plausibele uitleg voor geven. En uh, lukt dat wel, uh, dan zal dat signaal zijn van de Kamermeerderheid... om blijvend vertrouwen in hem mm -hmm. te hebben. Uh, uh, komt uit die informatie naar voren dat hij toch uh, onvoldoende antwoord daarop kan geven... dat de zaak niet op orde is, dan, uh, uh, dan kan de vertrouwenskwestie ja. uh, gaan spelen. moet hij ja. opstappen. En dan heb je natuurlijk het apparaat ja. van... Uh, <tie> Uh, van Fred Teven, uh, die geeft uh, leiding uh, aan dat departement, daar werken ambtenaren. En uh, nou, daar uh, kunnen op twee manieren ook natuurlijk verantwoordelijkheden staan. Als ambtenaren het niet goed doen, ja. uh, zich niet houden bijvoorbeeld aan de protocollen, uh, dan kunnen daar rechtspositionele gevolgen ja, uit voortvloeien. Ja. Maar, maar mijn punt is meer, wat verandert er met het vertrek van Teven? Uh, nou, dat, dat hebben we wel uh, eerder gezien. Kijk, dat, dan, dan uh, gaat het een beetje uit het publieke oog. Maar uh, met wat ik weet van uh, bewindslieden die zijn moeten vertrekken... Uh, van, uh, vanwege fouten van de ambtenaren... dat blijft niet zonder gevolgen voor de ambtenaren in uh, ja. de meeste gevallen. Is dat gebeurd bij uh, bijvoorbeeld inderdaad het vertrek van de bewindslieden Dekker en Donner? Hè, was dat niet? Uh, of hier is uh, Toen met de, de Schiphol brand... Uh, bij de schibbelbrand, daar heb ik niet uh, precieze informatie uh, over. Uh, het is wel eerder gebeurd, natuurlijk ook in de vreemdelingenketen. Uh, ook wel uh, gebeurd bij het ministerie van SZW uh, in mm -hmm. het uh, verleden. Dan strijkelde de uh, staatssecretaris daar ook. Uh, maar daarna werd er schoonmaak uh, gehouden, om het zo maar eens te zeggen. En heb is even heel precies nagekeken wie er verwijtbaar had gehandeld van okay. de handbare. En wat voor gevolgen dat dat moet dus zijn? Dus dat kan wel. Vindt u trouwens, meneer Voermans, dat ze gestraft moeten worden? De ambtenaren die verantwoordelijk zijn en door de inspectie eh, zo hard, snoeihard worden eh, toege, toegesproken op papier? Uh, nou, de inspectie uh, geeft een oordeel over hoe het is gelopen. Uh, kijk, als uh, de dienst terugkeert en vertrek, want daar gaat het hier uh, met name over, uh, de protocollen niet naleeft... Uh, dan kan ik mij voorstellen dat daar uh, gevolgen aan verbonden worden... Uh, de, in, in de sfeer van, uh, nou, u kunt hier niet langer functioneren... als directeur uh, terugkeren en vertrek, bijvoorbeeld. Maar ook dat je zegt, van, nee, dit is zo ernstig verwijtbaar... dit gaat leiden tot de slag ja. van een van die ambtenaren. Ja. Ja. Oké, okay, professor Voerman, dan laat ik erbij. Dank u zeer voor uw licht. Dus liet schijnen over de kwestie Teven. U kunt nog meedoen, hashtag WNL, hashtag oneens, hashtag eens... Of teven. Ik zeg het vertrek van Fred Teven. Verdoezelt de ambtelijke verantwoordelijkheid 0811-21. Ik ga naar meneer Bol uit Rotterdam. Ja, goedemiddag. Hallo. Ja ik, ik, ja, ik kan het er niet mee eens of oneens zijn. Ik denk dat we met z'n allen een beetje één ding vergeten. En dat is dat meneer Teven, die was toch niet plotseling bij zijn geboorte staatssecretaris. Die is toch gewoon opgeklommen. Ja, zeker. Die is toch ook officier van justitie geweest en dergelijke. Zeker. Die man die hoort precies te weten welke ambtenaren er in het systeem zitten, hoe het systeem werkt en waar het zwaar loopt. Daarvoor was hij opgeklommen om dat op te kalevateren. Maar daar is hij dus kennelijk jammerlijk in gefaald. Ja. Dat betekent niet dat alleen meneer Teven weg moet, maar dat er nog een heel veel van die ambtenaren ook uit moeten. Net zolang totdat er iemand komt die, die wel gewoon weet hoe het moet. Ja, nou ja, er kan niet iemand zijn die alles weet... als hij op het moment dat hij... Nee, dat, okay, dat, okay, dat kan okay, ook weer okay. niet, hè, meneer, meneer Bol. Maar, maar, maar u begrijpt dat dit ja, ja. gewoon echt... een gewoon, nee. fout zou moeten zijn. En niet alleen voor meneer Tegen. Oké. Okay. Hij weet toch precies hoe het werkt allemaal? Meneer Bol, hij is genoteerd. Bedankt voor de reactie. Meneer B Den Brinker uit Amsterdam. Uh, ja, Berry Den Brinker. Bergen, de uh, ik, ben, ik ben het er uh, niet mee eens... Uh, hij is hoofd van een departement. En een de departement wordt aangestuurd op, groote, op grote lijnen. En Het was al bekend, had ik gehoord van uh, de uitzendingen van Brennickmeijer... dat daar problemen waren en dat daarover gesproken is. En uh, ja, als het systeem niet goed werkt... en het gebeurt zo vaak dat mensen niet goed worden geregistreerd... al of niet door een computerfout of door uh, een uh, handeling die verkeerd gedaan is... dan, dan is degene... Uh, die aan de top staat, toch verantwoordelijk voor dat het systeem als geheel niet goed functioneert. Ja. En als je als het gaat om zulke grote belangen voor uh, mensen en je gaat er zo slordig mee om, dat zulke fouten kunnen worden gemaakt. Dan, dan, dan moet je je wel verantwoordelijk voelen. En zeker als nu achteraf blijkt dat hij er ook op aangesproken wordt. Ja, is. Dat, dat vind dat ik dat ook wel belangrijk. Wat... Ja, ja, ben ik met je eens, Dat moet morgenochtend blijken hoe Teven daarop gaat reageren. Voorlopig overigens lijkt hij, Berry, ook dankjewel, uh, zijn kostje wel gekocht. Want hij is, uh, dacht dat de PvdA in ieder geval uh, de steun niet, uh, niet heeft ingetrokken aan Fred Teven. Dus de kou lijkt een beetje uit de lucht. We zullen het morgen verder volgen. Ik ga even naar Chris, Chris alberts, docent politiek communicatie in Rotterdam. Uh, Chris, goedenavond. Goedenavond. Nou, de positie van Teven, is erg wankel. Denk jij dat hij gaat omvallen morgen? Nou ja, dat weten we niet. Ik bedoel, kijk, over het algemeen geldt natuurlijk toch van je kruipt een beetje... En dan, um, en dan vindt de Kamer het wel weer goed. En kijk, dit is natuurlijk een kabinet wat zo, erg in, wat zo ingewikkeld in elkaar zit... en wat zoveel rare compromissen sluit... dat, je je natuurlijk, dat we natuurlijk eigenlijk als buitenstaanders absoluut geen idee hebben... van wat dat zou doen als hij zou opstappen. Dus uh, ja, ik zou het niet weten... Nee, nou ja, de was Vind je ook dat hij met zijn vertrek er weinig wordt opgelost? Althans, mijn stelling, hè, verdoezelt een vertrek juist niet die ambtelijke verantwoordelijkheid? Nou ja, kijk, je kunt natuurlijk beter iets aanpakken dan opstappen. Ik bedoel, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk zo. En kijk, ja. ik bedoel, die ambtenaren die dat fout hebben gedaan... of die in ieder geval fouten zijn gemaakt, die zullen daar ook wel op aangesproken worden. Dus dat deel is eigenlijk wel afgedekt. Kijk, de vraag is toch, kan iedereen echt wat aan doen? En dat is toch een hele ingewikkelde vraag. Want ik bedoel, ja, hij werkt, er werken duizenden mensen om die man verantwoordelijkheid. Ja, dan kun je wel zeggen van het is systematisch probleem. En Alexander Brenning mij heeft ook een keer een rapport over geschreven. Maar ik bedoel, ja, het is toch ja. een beetje de vraag of het nou echt iets, of het echt helpt. Nou, ik ben, dat kijk, is... ik, ik ben als kamerlid ja, ja. heb ik twee keer een motie van ingediend. Dat dat was tegen Donner en dat was omdat hij een TBS-beleid voerde waar, waar ik mijn handtekening niet onder kon zetten. Vond ik veel te risicovol voor, voor, de, voor de samenleving. Het gaat er mij vooral om als een beminningsman iets niet doet. Dat is veel gevaarlijker, of iets wel doet, dat is veel gevaarlijker... dan dat, dat hij iets nagelaten heeft, denk ik. Uh, net wat je zegt. Is dat niet ook het, het feit dat je hem juist moet beoordelen op, op wat hij wel doet? Nou ja, kijk, ik bedoel, in principe je zou kunnen zeggen... Van, als je niks doet, dan doe je weer wel wat... Dus dan kom je een beetje in een soort spelletje terecht. Kijk, in principe is dat allebei belangrijk. Maar wat ik zelf heel raar vind aan deze case... ik bedoel, ik weet niet meer precies hoe dat nou met die Russische man zat... Maar ik bedoel, uiteindelijk, wij vinden met z'n allen, dat zal jij ook vinden, dat het immigratiebeleid veel, sterker, veel strenger moet. Ja. Dat roept half Nederland, roept dat. Nou ja, het feit dat deze man wordt teruggestuurd of dat die man het in ieder geval heel moeilijk wordt gemaakt, dat is daar, een, dat is daar gewoon een consequentie van. Dus ik bedoel, dat is eigenlijk waar die discussie ook zou moeten gaan. Als je het allemaal heel erg zielig vindt, ja, dan moet je eigenlijk ander beleid voor staan. En op individueel niveau vinden we het opeens allemaal heel zielig op maatschappelijk niveau allemaal een roepen van de grenzen moeten liggen. Nou, ik ben het helemaal met je eens. Alleen moet ik er wel bij zeggen dat hij, hij had daar niet mogen zitten, begrijp ik. Ik weet ook niet waar, waar dat op gebaseerd is, maar dat bleek, dat bleek uit... Ja, maar ja, weet je, kijk, overal worden fouten gemaakt. En dat is iets dat we natuurlijk met z'n allen maatschappelijk niet meer, niet meer accepteren... dat ook bij de overheid wel eens fouten worden gemaakt. En af en toe ook met ernstige gevolgen. Maar ik bedoel, ja, dan, is toch, dan zal er toch in die ministeries... of in zo'n instituut zal toch gekeken worden van... Hé, hey, heeft er hier iemand een verwijtbare fout ja, gemaakt? Ja, nou, En dat wordt ja. gewoon afgedekt. Dus hey. in die zin is dat geen discussie. Chris, het rommelt ook een beetje in die VVD. Sommigen zeggen de messen zijn geslepen, Teven heeft weinig vrienden gemaakt. Want hij zou dan zelf willen vertrekken, wat helemaal niet zo is. Hoe beordeel jij dat? De, wie wilde vertrekken? vertrekken? Dat hoorde ik niet goed. Oh nee, dat wordt gezegd dat VVD'ers binnen de VVD dus... Uh, een beetje op zijn vertrek aan het azen zijn. Zeg maar de concurrentie. Ja, maar ja, kijk, ik zou gewoon denken: kijk, die man heeft ook een, heeft waarschijnlijk ook een gezin. Die man heeft ook andere ambities in zijn leven. Misschien is die man er wel doodmoe van. Nou, ik dat denk zou het niet kunnen. hoor. Ik hoop Nou, ook ja, als nou ja. dat zo Kijk, als die, als die man het leuk vindt om daar te blijven zitten, dan denk ik dat de kans toch vrij groot is dat hij blijft zitten. Nou, ik hoop dus je, het. Vindt, je, je kunt, net als hij opstapt, kun je heel makkelijk de boel opblazen. En uiteindelijk heeft niemand, behalve, nou ja, wat we zeggen, de PVV en de 50 Plus, daar belang bij. Suus. Het lijkt mij dat het gewoon uiteindelijk met gewoon de sisser afloopt. Ik hoop het, Chris Alberts, want ik hoop dat Fred even blijft zitten. Dat geldt voor mij en misschien ook voor jou. Chris, dankjewel. De docent politiek communicatie uit Rotterdam hier. Zit die smeet, zegt mij Eerdmans, uh, oneens. De winstpersoon is verantwoordelijk en dient die verantwoordelijkheid te dragen. En Joost van Os zegt, Eertmans, ook oneens. Je weet als buitenstaander nooit of de ambtenaar op eigen houtje handelt of in opdracht. En daarom blijft Teve Eind verantwoordelijk. Uh, ik zeg, hij verdoezelt het vertrek van Teve, zou ook de ambtelijke verantwoordelijkheid verdoezelen. U kunt nog meedoen. Mevrouw Spijker uit Arnhem, welkom. Dag meneer Eertmans, u spreekt met Bernadette spreken. Ik vind helemaal niet dat uh, meneer Teven weg moet. Dat is de enige goede nog die er werkt. Dat wil ik de ook enige... niet hoor, mevrouw Spijker, voor de duidelijkheid. Wat zegt u? Ik vind dat, dat vind ik ook niet. Dat is niet mijn stelling hoor, dat Teven weg moet. Nee, vind ik ook niet. Nee. Maar men gaat Teven gaat gebruiken als parasol. En dat vind ik heel vies. Of paraplu, mag ook. Uh, Leg uit. Waarom? Dat ga ik zeker doen. Nu wordt alle aandacht wordt op de heer Teven gevestigd omdat er een Russische meneer zichzelf van kant heeft gemaakt. Wie zegt dat die Russische meneer niet wat anders ook nog aan zijn hoofd had? Want dat kan natuurlijk ook. En dat dit de druppel is geweest. Kan dat, goed. dat is in punt 1. Punt 2. Teven moet niet weg. Het hele kabinet moet weg. Nu gaan ze Teven als middelpunt zetten. Ja. Dus alle mensen zijn, geveb... zijn geblind, staren zich blind. Ja, ja. Nederland kijk maar kort, hè. Nederlanders hebben maar korte stukjes, lopen nou ja, allemaal achter elkaar Dat is aan, ook hè? zo. Dat, daarom kan dus ik... alles wordt ja. nou op teven gericht. Alle pijlen worden nou op teven gericht. En dan kan dat zooitje ongeregeld wat daar zit, als ik het zo kruw mag zeggen... Dat mag. Dat kan dan nog even achter de coulissen doorrommelen. Ja. Maar ik denk, ik weet wel zeker, dat je in de toekomst meer... Doden krijgt door dat kabinet wat er zit, als de heer Teve. Want Kijk. dat kabinet, dan krijg je straks dat mensen hele gezinnen gaan, hun eigen gezin gaan doden. Ja, ja, ik en dan snap het. dat het is een tragisch moment. U zegt dit dat of een tragische tra tra ja, ja. toestand. Maar dat, daar, ja. maar dat daar het kabinet achter zit, omdat die mensen tot, tot in de kruin nee, nee. in de schulden zitten en het niet meer zien zitten. Dat wordt er dan niet beter. Dat vindt u veel duidelijker relatie dan die naar of de Rus die zelf moet plegen. Het is mij wel duidelijk, mevrouw Spijker, wat u wilt, wilt zeggen. Dank u zeer voor het meedoenavondspits. 081121, nog één lijntje vrij hier. Uh, Wolfje twittert, hij heeft last van ambtelijk falen. What's new? Hij is wel verantwoordelijk. Willen we slappe hap van Cohen of Albeirak terug? Fabius Tudde, Eerdmans, de ministeriële verantwoordelijkheid... is de zweepslag voor het ambtelijk apparaat, mooi gezegd. En Mark Westerdorp zegt teven... Hij heeft goede wil, maar bezem moet door de detentie en de uitzendcentra. Zou zijn als politiek ook VVD hem daartoe in staat stelt? Ik ga nog even naar eentje kijken. Maarten van Essen uit Den Haag. Ja, goede avond met Maarten van Essen. Hallo. Hallo Maarten. Ja, ik, uh, ik heb vooral het gevoel dat je eigenlijk iets anders wil zeggen. En dat is dat jij vooral fan bent, als ik jij en je mag zeggen... Ja, absoluut. Uh, uh, ...van deze staatssecretaris. En dat je om die reden eigenlijk wil voorkomen of, of de eigenlijk deze stelling uh, inneemt. Nou, Want je, ja. Ja. nee, je hebt het eerste deel zeker gelijk. Ik, vind, ik heb hem al acht gegeven in het begin van de uitzending. Ja. Er zijn ook dingen die ik niet zo... Daar, daar belt u me dan ook wel eens over op... als, als, als ik hem wat kritisch heb toegesproken op deze zender. Ja. Maar door de bank genomen ben ik een fan van Teven. Precies. En, uh, en omdat je zelf ook aangaf dat je een keer van wantrouwen in hebt gediend... omdat je het niet eens was met beleid... Ja. Uh, dat toont aan dat je dus ook een bewindspersoon verantwoordelijk houdt voor beleid... En ik zou denken dat je als je consequent bent, dat je ook in dit geval uh, ja, moet inzien dat als er ernstige fouten worden gemaakt en die zijn ja, ja. gemaakt, uh, dat daar dus politieke consequenties komen worden. Maar gaan dit is precies worden. de kern van mijn punt, Maarten. Blij dat je belt. Kijk, Donner maakte beleid wat ik niet kon wat ik niet voor me ja. rekening wil nemen, het TBS-beleid. Dit gaat ja. niet, daar ben ik het halbe zelfs eens, dit gaat niet om beleid van Teven. Dit gaat om uitvoeringskwesties waar mensen ja. de, de lak hebben aan de, aan de regels in zo'n detentiecentrum. Lijkt mij ja. veel anders. En dan vind ik het ook overdreven om Teven weg te sturen. Ik vind het helemaal erg als hij weggaat en de ambtenaren blijven zitten. Nee, oké, okay, natuurlijk. Dat laatste, dat ben ik met je eens. Maar ik denk dat we wel net ook van de hoge hebben gehoord... Dat de kans groot is dat die ook wel zullen moeten vertrekken. Als hij. Ja, dat, dat, uh, hè, als hij, hè, dus dat zei hij. Dus in die, die. Zin, ja. Ja. Precies. Dus, dus, dus, dus dan ben ik het met je eens. Maar jouw onderscheid tussen nalaten en handelen. dat vind ik ja. een beetje een kunstmatige. Ja, maar weet van, je wat ik zo flauw vind in de Tweede Kamer? Als iemand één blasje de 20, een voetnoot 40 is vergeten. weet je, als bewindspersoon. dan ja. moet hij vertrekken. Want heeft hij de Kamer fout geïnformeerd. Dat vinden we zo belangrijk. Ja. Dan gaat alles op zijn ja. kop. Terwijl dat eigenlijk helemaal dat niet is... relevant is. Ja, is dat zo? Ja, dat, bedoel, is, dat is zo. Ik bedoel. Ja, nou dat. Maar waarom vind je dat dan niet relevant? Dat zijn toch niet nou, het, kan, het, kan maken... het kan cruciaal zijn, een cruciaal detail, Precies. en dan kan het absoluut door zijn. zijn. Maar in de regels zou ik zeggen: uh, het gaat er veel meer om wat de bewindsman doet dan wat hij niet doet. Ja, nou ja, goed, dan zijn we het in die zin uh, daarover niet eens. Nee. Want wat, wat, wat, wat mij betreft moet ook iemand uh, ja, in ieder geval de politieke verantwoordelijkheid nemen als er ernstige fouten worden gemaakt. En die zijn nu gemaakt door de nou, uitvoerders, dat ben ik met je eens. Ja, ja, dat is niet iets. Maar uh, kijk, want weet je, de keerzijde is, als je nu zegt hij kan blijven zitten, wanneer zeg je dan wel dat hij moet vertrekken? Nou, dat, zijn, goede, dat ik... zijn absoluut goede vragen, Maarten. Dat is ook niet zo heel makkelijk om te beantwoorden. Ik zou zeggen, laat dat aan de okay. huidige Kamervracties over. Ik hoor ook geluid bij jou. Wij gaan er ook vandoor, eh, Maarten. Dank je wel voor het inbellen. Maarten van Essen sluit eigenlijk de rij. Want er komt nog veel op Twitter binnen. Alexander zegt mij eens. Wat een onzin om TV hiervoor te laten opstappen. kost bijvoorbeeld Nederland veel geld. En het wordt met de opvolger vast niet beter. Eh, Eerdmans, nou, er komen nog vele binnen. U kunt daarop kijken. Dat kan uh, via twitter.com. Kijk naar hashtag eens of hashtag oneens. Het was me genoegen. Met dank aan uw luisteraars en bellers. Chris Alberts en Wim Voermans. Met deskundig commentaar wisten zij deze uitzending verder op te, op te fleuren. Spannende dag morgen voor Fred Teven. Um, wij gaan eruit. Morgenavond een nieuwe avondspit. Straks kunststof. Met daarin theatermaker Eli Den Boer te gast. Hier op radio 1 na 7, hè. omroep WNL. Is morgenochtend weer te zien vanaf 7 uur met Vandaag de Dag. En daarin aandacht voor de troonswisseling met Pieter klein En de laatste ontwikkeling uit Boston. Dan krijgt u te horen van Charles Groenhuizen. En morgenochtend dus vanaf 7 uur Nederland 1. Leonie Terbraak met Vandaag de Dag. Volgens ons ook op Twitter, de duizendste volger is gearriveerd er kunnen er nog een paar bij. Dus volg ons Onze account is Apenstaartje Avondspits WNL. We zijn er morgen weer, half zeven hier op Radio 1. Tot avondspits. Wat er nou echt gebeurt is voor de buitenwereld buitengewoon uh, schimmig. Professor Huub Schellekens, tot voor kort lid van het college ter beoordeling van geneesmiddelen.